We begeleiden u van A tot Z bij uw woningmatch. Ga nu naar match-homes.com. Koop nu een nieuw M-line matras en ontvang de tweede voor de halve prijs. Nu op zeetours.nl Echt vakantieplezier op zee met het gloednieuwe schip Carnival Horizon. Inclusief vluchten vanaf 899 euro per persoon. NPO Radio 1. KRO en Nog altijd moeten mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. te lang wachten op hulp. Bijna de helft van instellingen voldoet niet aan de norm voor wachttijden. Reporter Radio. met Niels Heithuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en CRW. De overheid rekent op de bossen. om een deel van het overschot aan CO2 uit de lucht te halen. Maar in vijf jaar tijd is er 20.000 hectare bos verdwenen kunnen de bomen ons klimaat nog wel redden. In Reporters NL aandacht voor regionale onderzoeksverhalen... die een landelijk podium verdienen. Vandaag een verdacht sterfgeval in een verpleeghuis in Maastricht. Een huisarts en een notaris worden verdacht. Maar eerst de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. De helft van de GGZ-instellingen in Nederland... kampt met te hoge wachtlijsten, blijkt uit nieuw onderzoek. Al 18 jaar lukt het de verschillende partijen in de zorg niet... om dit probleem samen op te lossen. De klachten van patiënten die wachten op een behandeling... worden alleen maar erger. Sander Bartling en Jolien de Vries spraken met Josette. Zij is de wanhoop nabij. Wanneer je de geestelijke gezondheidszorg nodig hebt... zit je vaak al in een heel diep dal... Maar alsof dat nog niet genoeg is, kom je in een wereld vol narigheid. Een dubbele hel. Eigenlijk is het elke keer wel steeds slechter gegaan. Dus zo depressief als dat ik me nu voel, heb ik me nog niet eerder gevoeld. Ik heb dit jaar, ben ik dan uh, naar school gegaan. Om, omdat ik zo lang op de wachtlijst stond dat ik dacht, nou, ik ga mijn opleiding maar afmaken. kom ik in het normale leven en dan trek ik me er misschien op die manier wel uit. Maar ik zit zo diep dat ik niet weet... hoe ik dat eerste stuk moet gaan doen. is dat lekker lekkers? Dit is Buddy. Uh, Buddy, het is mijn maatje. <laughs> mijn konijn. Mijn, huis, mijn huismaatje. Het is voor mij mijn aanspraak. Een stukje verantwoordelijkheid. Maar ook iemand tegen wie je morgens goeiemorgen zegt. Als ik dat niet zou hebben... dan zou ik elke dan gewoon alleen in mijn huis zijn. er zouden dus dagen zijn dat ik gewoon niet praat. Dus dat ik mijn eigen stem helemaal niet hoor. Nou, dat lijkt me echt heel eenzaam. Depressief zie ik wel eens als eigenlijk echt chronisch vervelen. Waar we allemaal een hekel hebben aan ons vervelen... dat je weet dat je iets moet gaan doen... maar dat je gewoon echt geen zin hebt en niet lukt... Alleen dat dan keer 10 en 24, 7, zeg maar. En je bent eigenlijk alleen maar bezig met bedenken... wanneer je weer in je bed kan gaan liggen. Het is echt op één vast moment dat ik wel kan zeggen van... Ja, toen stortte de wereld in. Dat is nu iets meer dan vier jaar geleden. Ja, ik had wat problemen met school gekregen. Dus mijn stage werd ineens beëindigd omdat ze niet tevreden waren... Ja, die dag is gewoon niet alleen mijn stage stil komen te staan, maar de hele wereld. Dus ik heb de huisarts gebeld. Eigenlijk werd ik gelijk uh, toen doorverwezen en ben ik begonnen met antidepressiva. En kwam ik dus op mijn eerste wachtlijst te staan. Hoi, hoi. Ik heb deze week eigenlijk niet veel tijd gehad, niet veel zin gehad om een blogje te schrijven. Net naar yoga geweest. Dus dat is fijn. Ik ga nog even uh, gitaar oefenen. Want ik heb bij muziektherapie wat tips gekregen. En uh, dan lekker naar bed. In mijn grote bed. Twee persoons, heerlijk. Dit was mijn update. En uh, fijne avond en rusten. Gelijk het eerste gesprek. was duidelijk dat het niet voldoende zou zijn. Dan ben ik gelijk verder verwezen. Dus... Na een deeltijdbehandeling, dat je twee dagen in de week uh, therapie krijgt in een groep. Daar moest ik op wachten, ja. Dus het gaf zoveel spanning dat ik, uh, dat ik gewoon heel hard achteruit ging in plaats van vooruit. En dat we na drie maanden hebben moeten kiezen om de behandeling maar te stoppen. Ik was verwezen naar, uh, voor ambulante therapie, dus individuele therapie. Met zes weken of zo kon ik voor een intakegesprek komen... Alleen ze hadden geen hoofdbehandelaar aangewezen of zo. Iets in die richting. Waardoor ik alleen een psychiater had. En toen wou ik een afspraak inplannen. En toen had ze pas na zes weken weer, weer een gaatje in haar agenda om mij weer te zien. En toen ik eindelijk een datum voor een intake had, toen heb ik gevraagd: voor, kan ik na die intake gelijk starten. Nee, daar gaat eerst nog weer tijd overheen. En toen heb ik gevraagd hoeveel tijd ongeveer. Nou, daar konden ze niks over zeggen. Maar na mijn intik was er de eerste zes weken nog geen ruimte in de agenda dat hij me kon zien. Dus toen heb ik gezegd, nou, dat, dat, dat red ik niet meer. Ja. Nou, na vier maanden is het toch besloten van nou, er moet gewoon iets intensievers komen. En hebben we besloten om toch voor een klinische behandeling te gaan. Uh, dus daar ben ik toen in april voor op de wachtlijst gezet. En dan kon ik uiteindelijk in uh, eind november, kon ik daarmee beginnen. Daar moest ik zes maanden op wachten, ja. Toen uh, zou ik op een wachtlijst komen van een psycholoog. Mijn verwijzing zwierf ergens rond binnen de instelling. En toen is er heel veel misgegaan, waardoor ik eigenlijk nog een jaar naar de instelling kon eerst geen contact met elkaar krijgen. Waardoor ze niet konden overleggen wel, welke behandeling gaan we dan doen. Maar wat ik nu van een klachtenfunctionaris heb begrepen, is dat ik op de wachtlijst stond. En toen ben ik in crisis gekomen. Ben ik opgenomen bij een crisisafdeling. En hebben ze mij toen van de wachtlijst afgehaald. Omdat mom van, ze heeft nu hulp. Dus ben ik van de wachtlijst afgehaald. En ik heb dus nu net bericht gehad dat ik 3 maart kan starten. Ja, <laughs> eindelijk maar toch ga ik een behandeling krijgen. En ik kan alleen maar hopen dat, dat ze iets kunnen, maar ik leef nu echt daar naartoe. Ik was heel boos over hoe dit allemaal liep. Iedere keer bellen: hoe lang duurt het nog? Hoe lang duurt het nog? En je krijgt gewoon geen antwoorden, dus, want die hebben ze niet, hoe lang je nog op een wachtlijst staat. Dus je leeft gewoon van gesprek na gesprek. Ik ben zelf een voorstander van zo'n track-and-trace-systeem. Dat je gewoon als cliënt kan volgen. Mijn verwijsbrief is nu hier. Dat lijkt me echt ideaal. Dit is mijn antidepressiva. Elk vakje is een, uh, is een dag. En dan weet ik gewoon of ik nog voor een week heb. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En ik vond het bakje leuk. Ik durf niet zo heel erg te zeggen of het werkt. Maar het werkt niet genoeg in ieder geval. Ik denk dat we nu aan de derde of vierde bezig zijn, zoiets. Allemaal onsuccesvol. Ze zeggen heel vaak dat je op een gegeven moment zo diep zit dat je denkt voor je omgeving, weet je, het is beter en het maakt me niet zoveel uit. Maar dat is bij mij echt niet het geval. Het maakt me heel veel uit. En ik weet ook, ik heb een familie waar ik om geef. Ik weet zeker dat als ik doodga, dat ik andere mensen heel erg laat lijden. Dus nu is de keuze meer dan maar zelf lijden. Um, sorry hoor, <laughs> ik wist dat het kwam. Ik ben niet meer zo suicidaal als dat ik toen was. Maar dat is puur omdat ik gezien heb hoe erg mijn familie zou lijden. Dus ik moet gewoon door. Alleen, ik weet echt niet hoe. Ja, hoe moet het wel? Tot nu toe heeft niemand een oplossing voor die wachtlijstproblematiek gevonden. Het ministerie niet, de zorgverzekeraars niet, GGZ-instellingen en ook psychiaters niet. Ik sta dan op de eerste hulp met die patiënt of op de intensive care uh, met huilende familieleden eromheen. En een patiënt die zegt van ja, ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Esther van Venema is tien jaar psychiater bij het Leids Universitair Medisch Centrum. In het ziekenhuis ziet ze welke gevolgen een lange wachtlijst kan hebben voor patiënten. Ja, ik ben natuurlijk um, als ziekenhuispsychiater ook werkzaam <klas> en ik... Ik vind het schrijnend om te zien op de eerste hulp als daar mensen binnenkomen met zelfmoordpogingen die goddank dan niet gelukt zijn. Uh, omdat ze zeggen van ja ik, ik sta nu al zo lang op een wachtlijst uh, ik trek het niet meer. Of ik heb een intake gehad maar ik moet nu weer eindeloos wachten voordat ik eindelijk uh, die behandeling krijg voor mijn persoonlijkheidsstoornis. In de GGZ zijn veel partijen actief die al jaren met elkaar proberen om het wachttijdenprobleem op te lossen. Maar ze hebben niet altijd dezelfde belangen. Esther van Venema ontwaart wat zij noemt een toxisch driehoek tussen de grootste spelers. En dan heb ik het heel concreet over aan uh, de ene kant de zorgverzekeraar... de politiek en de GGZ. En dan heb je ook nog ergens de Nederlandse zorgautoriteit... maar die vind ik minder indrukwekkend dan de drie partijen die ik net schets. En uh, deze drie partijen die houden elkaar, uh, zoals het er nu uitziet... eigenlijk al jarenlang in een soort wurggreep... met allerlei ingewikkelde uh, belangenverstrengelingen en afhankelijkheidsrelaties... Uh, waardoor er concreet voor de patiënten uh, weinig verandert. Dan heb ik het over de patiënten die ernstig psychiatrisch lijden... en die intensieve zorg nodig hebben... en eigenlijk vaak jarenlang op wachtlijsten terechtkomen. Ook patiëntenorganisatie Mind merkt hoe mensen met psychische klachten... de dupe worden van het ingewikkelde probleem met de wachttijden. Directeur Marjan Ter Avest. We hebben de, het probleem van de wachtlijsten al heel vaak aangekaart... bij verzekeraars, bij aanbieders bij de overheid. En eigenlijk hadden we het gevoel dat we steeds van het kastje... naar de muur werden gestuurd. En dat heeft er vooral mee te maken dat het ook een heel complex probleem is. We hebben wel het idee dat sinds vorig jaar... alle partijen wel heel erg doordrongen zijn van het ernst van het probleem. En ook van de urgentie om het op te lossen. En iedereen heeft zich nu ook wel gecommitteerd... dat het probleem snel moet worden opgelost. Dus wat dat betreft zijn onze verwachtingen nu wel... Hoger gespannen dan een jaar geleden. In juli maakte toenmalig minister Schippers van Volksgezondheid stevige afspraken met meer dan tien grote partijen in de zorg om de lange wachtlijsten binnen een jaar op te lossen. Op 1 juli 2018 moeten de wachttijden in de GGZ voldoen aan de zogenaamde Treeknormen, de maximaal aanvaardbare tijd waarbinnen iemand zorg zou moeten krijgen. De Treeknormen zijn in het jaar 2000 al vastgesteld. 18 jaar later bevinden de wachttijden in de GGZ zich nog steeds niet binnen deze normen. Uit cijfers die Reporter Radio bij onderzoeksbureau MediQuest heeft opgevraagd... blijkt dat 49% van de GGZ-instellingen niet voldoet aan die norm. Directeur Jon Schever van MediQuest. Ja, de treknormen die zijn um, bijvoorbeeld vier weken voor de aanmeldtijd. En we zien bijvoorbeeld bij adolescenten dat de wachttijd meer dan zeven weken is over heel Nederland gemiddeld. Dus dat betekent dat er ook regio's zijn waar die tegen de 20 weken loopt. Ik denk dat dat heel moeilijk zal zijn... om dat in deze periode, in een half jaar tijd, tot dat niveau terug te brengen. We vroegen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... of het haalbaar is om de treeknormen op 1 juli te halen. Het ministerie laat weten dat het vasthoudt aan die doelstelling. Ook GGZ Nederland, de brancheorganisatie van GGZ-instellingen... zegt dat ze daar samen met andere partijen hard aan werken. We bespreken twee à drie wekelijks de voortgang... en spreken elkaar daar waar nodig aan op ieders rol. Zo nodig kan de Nederlandse zorgautoriteit ingrijpen... als een partij zich niet aan de afspraken houdt. Ook spraken we de Nederlandse zorgautoriteit. We hebben in het verleden gezien... dat door partijen in de GGZ veel naar elkaar wordt gewezen... De afgelopen negen maanden zien we juist dat er steeds meer wordt samengewerkt. En Zorgverzekeraars Nederland benadrukt dat het uitwisselen van betrouwbare informatie essentieel is. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het is belangrijk dat GGZ-aanbieders en verzekerden signalen van wachttijden direct melden bij de zorgverzekeraars. Zonder deze signalen is het voor zorgverzekeraars erg lastig om passende maatregelen te nemen. Belangrijk is ook de inzet van zogenaamde regionale taskforces. Die zoeken naar knelpunten en werken aan concrete maatregelen om de wachttijden te verminderen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is de start van de regionale taskforces veelbelovend en wekt deze hoge verwachtingen. Um, nou, ik zou willen dat ik daar heel enthousiast uh, op kon reageren. Psychiater Esther van Venema is minder optimistisch. Ik ben in december bij dat Algemeen Overleg GGZ geweest... waar ik inderdaad Paul Blokhuis heb uh, gehoord uh, wat hij allemaal van plan is. En ik twijfel geen moment aan zijn goede intenties... Alleen wat mij opviel is dat uh, heel veel van de problemen... die inderdaad hiermee te maken hebben met wachtlijsten... Uh, dat er dan weer een taskforce opgezet wordt. Dat er weer wordt gewacht op een rapport. Uh, dat je natuurlijk inderdaad allerlei dure bureaus krijgt... zoals KPMG, die daar dan over gaan meedenken. Waarschijnlijk met een whiteboard met driehoeken en vierkanten. Uh, en ik ben in de loop van de jaren daar heel cynisch over geworden... Um, want dat is niet een fundamenteel nieuwe aanpak... waar ik dus van denk, ja, dat gaat niks veranderen. En we gaan vooral heel lang wachten op allerlei rapporten, ben ik bang. En wachten, dat is nou juist waar we geen tijd meer voor hebben. Want, zegt Van Venema, het probleem is veel groter dan wachtlijsten alleen. Ik denk dat het absoluut niet haalbaar is om die treeknormen te halen. Het is tot nu toe nog nooit gelukt... Uh, er is een ontzettende system failure eigenlijk, als je er uh, wat meer abstract naar kijkt. En uh, zolang dat niet verandert, zie ik geen enkele manier om die treknormen te gaan halen. Integendeel, ik denk dat ze alleen maar meer overschreden worden. En die system failure laat zijn sporen na op de patiënten. De wachtlijst verergert psychische problemen. Bijvoorbeeld die van Josette. Geachte mevrouw. Ik ben door onze klachtenfunctionaris op de hoogte gesteld over het probleem met de interne en externe wachtlijst. U bent te dupe geworden dat deze processen niet goed op elkaar afgestemd zijn. Ik zal deze wachtlijstprocessen laten afstemmen en verbeteren. Ik bied u mijn oprechte excuses aan voor de overlast die u heeft ervaren. Ik hoop dat uw behandeling verder goed zal verlopen. Ik wens u een goed herstel met vriendelijke groet. Ja, dit, dit doet me heel erg goed. En... Ik merkte wel dat er iets van last van me afviel. Want ik moet er nog wel mee leren leven met hoe het nu gegaan is. En ik ben daar heel, veel, heel erg boos en verdrietig over en voel me machteloos. Maar ik moet daar uitstappen, want ik moet nog met deze mensen verder in behandeling. Dus ik moet gaan loslaten wat ze me eigenlijk hebben aangedaan. Je kunt niet onbevangende therapie nog in. Dat gaat gewoon niet. Dus, en daar zal het ook over moeten gaan, met mijn psycholoog. Dat dat gewoon best lastig is. Dat gaat vast een plekje krijgen. Jozet, in de reportage van Sander Bartling en Jolien de Vries. Heb je zelf ervaringen met deze problematiek? Als patiënt of als arts? Of heb je ideeën over hoe het beter kan? We horen dat graag. Tip ons via reporterradio.nl En toen blijft het stil. En zo heet die plaat. Portugal the man. To keep Bossen zijn een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Europese bossen slaan jaarlijks zo'n 10% van de CO2 op die te veel in de lucht zit. Maar we stoken ook hout uit diezelfde bossen op in zogeheten biomassa centrales. Dat brandhout vervangt fossiele brandstoffen, maar brengt wel versneld CO2 die anders vast was blijven zitten in de bossen. Iedere boom die je verwijdert, vermindert ook het vermogen van het bos om CO2 op te slaan. De Europese Unie heeft onlangs regels vastgesteld waarmee lidstaten zich moeten verantwoorden. Die regels moeten voorkomen dat er meer hout wordt verstookt dan dat de bossen aan CO2 kunnen opslaan. Maar gaan we het met die duurzaamheidsregels wel redden? Reportage van Berna van Vilster. In 2015 trok ik voor Reporter Radio de Nederlandse bossen in. Ik wilde weten of de aanname hout is een energie-neutrale brandstof ook klopt. De Europese Unie en ook de Nederlandse overheid... hebben vanaf 2009 biomassa als duurzame bron van energie... enorm gestimuleerd. Met vele miljarden aan subsidies. Allemaal in de veronderstelling dat de CO2 die vrijkomt... als we dat hout verbranden, weer wordt vastgelegd door de bossen. Maar dan mogen je bossen natuurlijk niet krimpen. We hebben de auto geparkeerd bij het Eekingerzand. In het begin zie ik hier allemaal bomen waarvan de, alleen de stoppen nog staan. Dus alleen nog korte stammetjes. En in de verte begint het stuifzandgebied. Nou, dit is dus die bewuste bosomvormingen. Dit is de bosomvorming naar korte vegetatie, inderdaad. Mieke Vodegel is gepensioneerd milieujurist. Zij leidde me rond in het Drents-Friese Woud. Daar wordt niet voor herplant, althans niet op deze locatie. Her en der worden kleine stukjes herplant. Maar dan zijn er nog altijd te weinig bomen en te weinig oppervlak... als je dat verhoudt tot hetgeen is gekapt. Mieke Vodegel is actief voor de Woudreus. Een actiegroep die zich zorgen maakt... over de grootschalige houtkap in het Drents-Friese Woud... De afgelopen tien jaar zijn daar honderden hectares bos gekapt... door Staatsbosbeheer om stuifzand en hoogveengebieden aan te leggen. Er is een deel dat vergund wordt, waarvoor je dan een passende beoordeling krijgt. Een ander deel hoeft helemaal niet uh, aan een beoordeling te worden onder, onder, onderworpen, Want dat heet bosomvormen. En als je bos gaat omvormen, is het bestaand gebruik. En dan hoeven wij niks te doen. Als de stuifzand wordt gemaakt, dan hoef je dat niet te compenseren. Hoef maar je niet hoeft, voor te herplanten. Hoef je niet voor te herplanten. Daar heeft de Boswet voor gezorgd. Natura 2000, de echte Europese richtlijn en de vogelrichtlijn oordelen daar gans anders over, maar daar heeft Nederland kennelijk geen boodschap aan. Die wens om open landschappen te creëren... blijkt nu een van de belangrijkste oorzaken te zijn dat onze bossen krimpen. In vijf jaar tijd zijn we zo bijna 8000 hectare kwijtgeraakt. Dat heeft de Universiteit van Wageningen vorig jaar uitgerekend. Ter vergelijking, het hele Drents-Friese Woud... een van onze grootste aaneengesloten bosgebieden... is zo'n 6000 hectare groot... Als we de ontbossing veroorzaakt door onder meer verstedelijking en omvorming naar landbouwgrond daar nog bij optellen, dan zijn we bijna drie Trents Friese wouden kwijtgeraakt. We zijn zo'n kwartiertje, 20 minuten een lang, verhard fietspad afgelopen. En hier voor ons ligt een enorme berghoutsnippers. Dat zal het zijn, ik denk zo'n 10 meter hoog. Maar een deel van het geoogste hout wordt versnipperd... en levert staatsbosbeheer aan aan de stadsverwarming in Purmerend. Een volledig houtgestookte energiecentrale. Toch heeft het Drents-Friese Wout de zogeheten FSC-status. Dat is het keurmerk voor duurzaam beheerde bossen. Ook, zegt staatsbosbeheer, blijft de bos hier bos. Er staat hier een bordje. Staatsbosbeheer gaat het Drents-Friese woud aantrekkelijk maken... voor planten, mensen en dieren. Het gebeurt de open plekken te maken in het bos. Op deze plekken ontstaat spontaan weer bos... met variatie in boomsoorten en leeftijd. Bos blijft hier bos. Bos blijft bos, is dat ook zo? Bij mij aan tafel is Gert-Jan Nabuurs. Hij is hoogleraar Europees Bos en Klimaat aan de Universiteit Wageningen. Hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, hoe kan bos naar nou bos blijven? Wat de Staatsbosbeheer zegt als de bossen ondertussen krimpen... Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, in, in de openingstekst, zoals we die hoorden, om, om een goed onderscheid te maken tussen aan de ene kant inderdaad het bos, wat we verliezen door uh, verstedelijking, door het, het creëren van die, die korte vegetaties als heide- en stuifzand. Mm -hmm. Die wens is er heel sterk, ook vanuit de natuurbeschermingsorganisaties. Uh, en aan de andere kant ook de, de vraag naar biomassa voor bio-energie die uit duurzaam beheerde bossen komt. Het is heel belangrijk om die twee processen heel duidelijk van elkaar te scheiden. Het zijn twee totaal verschillende processen. Ja, natuurlijk. Maar uh, bossen die bestaan voor uh, het opvangen van CO2... die tellen wel mee bij het bosareaal. Ja. Dus als het hele bosareaal slinkt, wat hier is vastgesteld... Wist u dat overigens, dat er zoveel bos is verdwenen, 20.000 hectare? Ja, dat klopt. Dat heeft onder andere mijn collega Erik Aertsen, die Wij rapporteren, elk jaar rapporteert Nederland naar de UN-FCCC. Het klimaatverdrag moeten wij rapporteren hoe onze bossen ervoor staan. Mm -hmm. En hoeveel CO2 ze vastleggen. Ja. En een van de componenten is daar hoe het areaal verandert. Dus uh, hij heeft inderdaad vastgesteld dat we nu netto bos verliezen. Dat is uh, best aanmerkelijk, toch? Ja, dat is, dat is heel aanmerkelijk. En dat is inderdaad de eerste keer sinds misschien wel uh, 100 jaar... dat we in Nederland netto bos verliezen. Ja, uh, nou zegt u net, van, ja, je moet dat wel onderscheiden... van het creëren van stuifzand, uh, waar natuurlijk geen uh, CO2 wordt opgenomen... en de echte bossen die, die aangeplant worden voor die CO2-opname. Maar goed, per saldo gaat het natuurlijk om hoeveel bos is er. Ja, precies, hoeveel, hoeveel bos is er. Ja. En, en uh, als je nou hoort dat het bos dus slinkt... Ja, en dat is voor Nederland inderdaad heel zorgelijk. Uh, ons bosareaal staat duidelijk onder druk. Dat, is, dat geldt voor Nederland en misschien ook een paar andere Europese landen. Dat ons areaal inderdaad onder druk staat voor onder andere die stuifzandcreëring. Maar we verliezen ook tijdelijk bos wat in de jaren negentig in Groningen is aangelegd op, hmm. op landbouwgrond. Ja. Dat wordt vaak weer terug omgevormd naar landbouwgrond. Maar en we, verliezen we verliezen ook bos door, door stadsuitbreiding en wegen aanleggen. Ja, maar... Niet ook doordat we het versnipperen en in de houtstook uh, nee, centraal gooien? De, nee, de, de, de bio, de bio energiemarkt is een hele andere markt. Uh, een heel groot, eigenlijk al het Europese bos is onder een bepaalde vorm van duurzaam bosbeheer. Er wordt enorm veel hout geoogst elk jaar. Maar we oogsten minder dan wat erbij groeit in het Europese bos. Ja. Dus netto... Blijft ons bos, blijven we CO2 vastleggen. Alleen we produceren enorm veel houtproducten. En duurzaam geproduceerde houtproducten. En uit die duurzaam geproduceerde houtproducten... in die nevenstromen die daarbij ontstaan... en dat noemen we dus alles. Het kapafval en dergelijke. Ja. Ook de zaaghoutverliezen. Als je een boom verzaagt, ja. dan krijg je natuurlijk planken. je zaagsel en zo. Maar je zaagsel inderdaad. Dat, dat, gaat, in dat die gaat allemaal naar die centrale. Uh, jawel. Uh, dat is dus een mooie rekensom, en, en dan noemt u het duurzaam... maar is iets niet pas duurzaam als het inderdaad per saldo nul is voor het bos? Dat, dat klopt. En, maar dat en, is dus niet zo? Nou, wat... De, ja, nou... <laughs> wat wij inderdaad voor de, voor die, uh, in de bio-energiecyclus... Ja. Uh, dat, dat is een, een CO2-neutrale cyclus. Dus je, je, je oogst minder dan wat er groeit... en je, je houdt die cyclus daarmee in stand... Ja. Uh, ja, als je daarbij moet, je wel aantekenen dat, dus een groot deel van het hout, wat hier verstookt wordt, van buiten de EU komt. Hè? Ja, dan, en is die cirkel ja. dan nog steeds rond? In principe is die cirkel uh, nog steeds rond. Die uh, inderdaad een groot deel van, uh, van wat we importeren... En, en dat komt nu inderdaad weer op gang. We gaan uh, meer houtpellets importeren vanuit het zuidoosten van de VS. Ja, dat is ook versnipperd en weer samengedrukt spul, hè? Ja, precies. Hm. En ook daar in het zuidoosten van de VS is er... Uh, is er meer bos bijgroei dan wat er geoogst wordt? Ook daar wordt heel veel hout geoogst voor de huizenmarkt. Er zijn heel veel houten ja. huizenbouwen in de ja. VS. En het restafval, de lage kwaliteiten hout, die worden verwerkt tot snippers en, en pallets... En die worden geëxporteerd ge ge onder andere naar Europa. U bent ook leraar in Wageningen. Maar u zit ook in de commissie die uh, de overheid adviseert over dit soort zaken. En ook over de certificering van dat hout. Gelooft u nou, is dat waterdicht? Um, Nederland heeft hele strenge. Uh, Duurzaamheidscriteria gezet voor die biomassa, voor bioenergie. En wat wij als commissie doen is, wij kijken. Nou, een van de vereisten is, is dat dat hout van gecertificeerde bron moet komen. Er zijn ja. allerlei certificeringsschema's. En wat wij kijk, bekijken is of in hoeverre de certificeringsschema's voldoen aan de Nederlandse duurzaamheidscriteria. Ja, en controleert u ook of wat gecertificeerd is ook daadwerkelijk aan de normen voldoet? De certificeringsschema's hebben weer hun eigen auditors. Die dat weer als externe auditors beoordelen. Ja, en wat komt er tot nu toe uit? Die audits? Wij, nou wat, wat wij vooral doen, is de certificeringsschema's beoordelen tegen de Nederlandse criteria en mm -hmm. daar adviseren wij de minister over. Jawel, maar ik neem toch aan dat u ook kijkt wat er uit de audits komt, want anders moet, moet u de certificering bijstellen. Nou, dat, dat is weer een. een, een oh jee, ander loket. Een, dat, is een, uh, dat is weer wat weer gecontroleerd door de accrediteringsorganisaties. Ja. Um, er is lang gediscussieerd over hoe je dit moet. Boekhouden deze, deze, deze verwerking van biomassa. In wetenschappelijke kringen ze veel kritiek op de regels. Meer dan duizend wetenschappers van over de hele wereld... ook overigens collega's van u aan de Wageningen Universiteit... die schreven uh, brieven aan Europese beleidsmakers. Onder hen ook, uh, zoals gezegd, Nederlandse academici... zoals hoogleraar aardwetenschappen Han Dolman... van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vangen we met die nieuwe Europese regels wel alle emissies? Nou, die, die regels zijn, zijn internationaal afgesproken... En uh, die gaan vaak uit van standaard emissiefactoren. En die emissiefactoren zijn dan vaak ge gelijk over hele grote gebieden. In de praktijk blijkt dat die emissiefactoren... dus zeg maar, de hoeveelheid CO2 die je vrijmaakt bij een bepaalde activiteit in het land. Die emissiefactoren die zijn dus verschillend, veel verschillender... Uh, dan dat in die berekeningen gebruikt wordt. En die berekeningen zijn ook vaak onderhandeld met een wat conservatieve factor zodat er niet te veel uh, is. Dus wat er daadwerkelijk in de atmosfeer uh, terechtkomt. van een hele hoop van ons landgebruik. denk ik, is toch wel een uh, redelijke hoeveelheid groter. dan wat we eigenlijk bijhouden met dat soort regels. Een hele administratie op touw zetten. om onze CO2-emissies. via bossen en land te verantwoorden. Dolman denkt dat we er weinig mee winnen. Nou, mijn belangrijkste zorg is de, dat, ik, dat ik eigenlijk denk dat het de verkeerde vaststelling van het probleem is dat we bezig zijn met een hele uh, beetje lauwwarme manier van symptoombestrijding. Terwijl we de echte problematiek over uh, het gebruik van de fossiele brandstoffen... daarmee niet onder druk zetten of aanpakken. En We, sp we spenderen dus heel veel tijd in, in, in de regelgeving voor iets... waarvan we eigenlijk weten dat het misschien 1 of 2 procent... Uh, effect heeft op de, de totale CO2-balans en de opwarming van de aarde. Ook doen we allerlei aannames over hoe CO2-uitstoot... en opname via land en bossen in zijn werk gaat. Maar er zijn nog veel onzekerheden. Wat blijkt is dat er een hele hoop uh, CO2 door die bossen wordt opgenomen... en met name ook nog door oude bossen... waarvan we eigenlijk dachten dat ze in evenwicht waren. En netto levert dan... Dat ons geheel op de aarde ongeveer 25% van de fossiele brandstof uitstoot. die wordt opgenomen door, door bossen. De precieze relatie, met name hoe die bomen reageren. op, uh, op de toegenomen CO2. dat is een heel groot uh, gebied waar we eigenlijk heel weinig van af weten. Dus daar kun je niet zomaar. koele calculaties op loslaten. en dan hopen dat je onder de streep. op nul uitkomt? Nee. Het lijkt mij heel erg gevaarlijk om dat te doen. Het is zelfs zo dat, dat, dat, dat sommige modelvoorspellingen uh, die zeggen van stel dat we in staat zijn... om de helft van onze fossiele brandstof eruit te halen... en de, de, de CO2-concentratie naar beneden te brengen... Uh, ja, dan blijft het ook een hele grote vraag... wat die bossen blijf, blijven die dan ook nog uh, steeds groeien of niet... of gaan die juist de andere kant op en gaan ze uitstoten. Uh, de verwachting is dat, dat, dat ergens midden deze eeuw in plaats van die opname van bossen, doordat de temperatuur hoger wordt... met name de uitstoot uit de bodem zodanig groot wordt... dat die groter wordt dan wat er door fotosynthese wordt opgenomen. Dus dan worden de bossen, in plaats van een netto opname... worden ze een netto uitstoter. Bosbouwkundige Gert-Jan Nabuurs, u zit te knikken bij dit verhaal van uw collega... althans, uh, ja. collega uit hetzelfde, dezelfde kring. Ja. ja, ik ken uh, Han goed. We hebben ook veel, uh, veel samengewerkt in het verleden... en uh, na vorige week elkaar ook nog in Brussel uh, gezien. Ja. En Han uh, geeft inderdaad ook heel goed aan dat die rol van bossen is... de wereldwijde bossen, die rol in het klimaat... Uh, is enorm groot. Hij zegt, hij zegt zelf ook... ze nemen 25% van de emissie op. Mm -hmm. Maar inderdaad, dat is ook, een, dat is ook meteen inderdaad de zorg. Houden ze die rol vast onder klimaatverandering? En hij geeft al aan, ja, die, die noordelijke bossen... waar veel gaat veranderen, ja, dat, dat is inderdaad een grote zorg. Ja, plus dat er ook nogal wat aannames in zitten... in hoeveel nemen ze nou op en uh, hoeveel stoten wij eigenlijk uit aan CO2, hè, met al onze industrie en autoverkeer, noem maar, maar op. Dat zijn ook allemaal berekeningen. Ja, precies. Rekenen we ons niet rijk, meneer Nabuurs... als het gaat om uh, maatregelen tegen klimaatverandering? Nou, ik denk niet dat, we, dat je dat zo kunt stellen. We rekenen ons niet rijk. Zo klinkt het wel. We, uh... We moeten inderdaad in alle sectoren, daar ben ik helemaal met Han eens... Uh, we moeten onze energieconsumptie naar beneden zien te krijgen. En in alle sectoren moeten we maatregelen nemen. Ook in de energievoorziening, in de transportsector, in, in de huisvesting. Daar kun je, overal kun je daar maatregelen nemen. Maar tegelijkertijd spelen bossen ook een belangrijke rol... en kunnen die ook een belangrijke rol spelen, verder spelen in de toekomst... in het oplossen van het probleem. En die zullen natuurlijk nooit het volledige probleem oplossen... maar ze zijn wel een belangrijk onderdeel van, van, hele, van die hele aanpak. Ja, nou zijn bossen natuurlijk gewoon onderdeel van het ecosysteem. Dus het is al normaal dat ze CO2 omzetten in zuurstof. Die ademen wij weer in. En zo gaat dat de hele tijd door. En nu worden ze onderdeel van een rekenmodel. Is dat eigenlijk en, uh, niet... Nou, ik denk niet dat je, je. Je kunt het zeker niet zien als een soort misbruik maken van, van bos. Uh, het, is een, het is een functie die het bos vervult. Het bos vervult enorm veel functies in, in, in waterbescherming, bodembescherming. maar ook CO2-vastlegging. En, mm. en daar kunnen we in sturen. We hebben grote delen van de wereld. waar we ook duurzaam beheerde bossen hebben. Dus daar kunnen we ook in sturen hoe die bossen functioneren. In Nederland zijn er ook nog uh, grootschalige boomplantprojecten. En voorlopig bestaan die alleen nog op papier. Wat hebben we daaraan, Bernard van Vilsteren? Ik droom van eeuwig zingende bossen. In Nederland? Ja, in Nederland. In 2016 is het actieplan Bos en hout uitgerold. Verschillende organisaties, waaronder Staatsbosbeheer, willen 100.000 hectare bos aanplanten. De provincie Brabant zou willen starten met een pilotproject. Maar mag daarover nu niets vertellen vanwege een mediastilte. We hebben dus de verzocht om in elk geval de komende drie, vier maanden niet naar buiten te treden. Maar tot mijn verrassing blijkt Rijkswaterstaat ook met plannen te spelen om 100.000 hectare bos aan te leggen. Maar ook dat is allemaal nog erg prematuur. Is zelfs nog prematuurder dan dat. Dan prematuur. Onderzoeksbureau CE Delft die wil er wel wat meer over vertellen. Ik ben Geert Warringa, ik ben econoom en milieukundige. Ik werk bij CE Delft, dat is een uh, milieueconomisch uh, adviesbureau. Uh, waar ongeveer 60 uh, mensen werken aan uh, milieueconomisch onderzoek. 100.000 hectare bos, stel je zet het allemaal bij elkaar, waar praten we dan over? Dan praat je over uh, 3% van het uh, Nederlandse oppervlak. Of een uh, vijfde um, van de provincie Gelderland. of driekwart uh, van de provincie Utrecht. Waar gaan we dat bos allemaal aanplanten? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen langs de Nederlandse Rijkswegen. Uh, maar Nederland heeft ongeveer 3000 kilometer aan Rijkswegen. Uh, dus dan zou je uitkomen op, of op een strook van ongeveer 300 meter. Uh, maar wat bijvoorbeeld ook een mogelijkheid is... is om uh, bossen aan te leggen langs de uh, verzorgingsplaatsen. Dat is jargon voor de uh, parkeerplaatsen langs snelwegen. En dan zou je wat uh, grotere bossen hebben dan heb je het over uh, ruim drie vierkante kilometer bos. Uh, dat is, komt overeen met ongeveer 500 voetbalvelden. 100.000 hectare bos. Wat zou ons dat gaan kosten? Een voorlopige schatting komt uit op 5 miljard euro. Kosten die we moeten maken voor de afwaardering van de grond. Want landbouwgrond en bouwgrond zijn immers veel meer waard dan bosgrond. Maar daar staat wel een fors klimaatvoordeel tegenover. Jullie hebben dus gekeken, van is het allemaal haalbaar als je kosten en baten tegen elkaar afweegt? Wat was jullie conclusie? Kijk, zo'n bos uh, die, die neemt ook CO2, uh, neemt CO2 op. Uh, en dat gaat uh, over een halve megaton in 2030 oplopen naar 1,2 megaton in, in 2050. En dat is, dat is vrij fors. Uh, en als je dat afzet tegen de kosten... Uh, dan zie je dat de, de kosteneffectiviteit... Uh, dus de kosten per ton CO2... Uh, lager zijn uh, dan alternatieve maatregelen... Uh, die je zou moeten nemen als je als Nederland echt richting 2050... Uh, uh, wil voldoen aan de 2 graden doelstelling. Bossen aanplanten om CO2 af te vangen. Is dat zinnig? Recent onderzoek van de ESAC dat is de Europese Academie voor Wetenschappen... waar ook onze Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen bij is aangesloten... die waarschuwt voor te veel optimisme. Wil dat enig effect hebben? Dan moeten we wereldwijd tussen de 20 en 60 procent van het areaal... dat daar geschikt voor is, aanplanten met bossen. Ik bel met Ron Zevenhoven. Hij is een Nederlandse wetenschapper die betrokken was bij dit onderzoek... en hij werkt in Finland aan de Universiteit van Turku... Ja, nou, dat, dat wordt dus heel erg veel. Uh, en die, die, die, op dat oppervlak is er eigenlijk uh, bijna niet. Bovendien heeft het massaal aanplanten van bossen ook nadelige klimaateffecten. Han Dolman wees er net al op dat ook in de bodem heel veel koolstof zit. En die komt allemaal vrij zodra je bossen gaat aanplanten. En Zevenhoven vult aan... Plus dat dat heel erg lang gaat duren. En dan vervolgens heb je daar toch, als je dat sneller wil gaan doen... ga je met kunstmest aan de gang. Want dan vervolgens lees je weer dat de... Dat de ammoniumsulfaatfabriek dus in zoveel CO2-uitstoot... dus dan merken we van nou, uh, het duurt wel 50 jaar voordat die boom de CO2 heeft geabsorbeerd... die, die er uitgestoten is door de fabriek die de kunstmest maakte voor die bomen om die boom zo ver te krijgen. Zevenhoven is een fan van bomen. Hoe meer bomen, hoe beter. Maar als we tegelijk ook biomassa oogsten in bestaande bossen dan ziet onze CO2-boekhouding er weer veel minder gunstig uit. Je moet echt bijna op de kilo gaan rekenen hoeveel kilo hout staat er... en hoeveel kilo hout zetten we neer. Als je een boom van 5000 kilo weggehaald en twee boom van 100 kilo terugzet... Ja, dan ben je natuurlijk niet goed bezig. En de vraag is nu... Uh, dat bijbouwen van die kleine boompjes weegt dat op tegen het weghalen van die grote. Ik denk toch dat er in veel gevallen uh, grote bomen zijn weggehaald... en kleine bomen zijn neergezet, waardoor je toch een heel uh, behoorlijke vertragingstijd hebt. Ja. En, uh, dat is een heel moeilijk, uh, moeilijke rekenklus. Bovendien, denkt Zevenhoven, zijn zogenaamde klimaatbossen... niet de meest aantrekkelijke bossen. Het kan ook heel triest worden met van die maleisië plantages... met boompjes op een rij. Maar dat is wel de meest efficiënte manier om die boom... Uh, toegang te geven tot zonlicht en water en, uh, en wat hij verder wil. Een aangeplant bos, om dat een beetje mooi te maken... dat, uh, dat valt niet mee als dat nee. efficiënt moet en, en kost-effectief. Zoals dat ze mooi heet dan. Ja, dan, uh, dan heb je van die ja, recht rechttoe recht aan uh, bossen, meneer de Nabuurs... <laughs> ja. Ja, Heel dat... veel recreatiekwaliteit gaat er niet vanuit, denk ik. <laughs> nee, nou... Um... Dat actieplan Bos en Hout, dat is inderdaad in 2016 gelanceerd. En dat bestond uit heel veel maatregelen. En inderdaad, één daarvan was een, een bosuitbreiding die we nodig hebben. En daarin is 100.000 hectare gelanceerd. Wat, wat eigenlijk maar 2% van het Nederlandse oppervlak is. Dus in, in dat perspectief moeten we het ook zien. Mm -hmm. um, maar daar stonden ook alle, je kunt er in allerlei vormen denken. Hè. Het, is, het zijn zeker geen eindeloze plantages op, op goede landbouwgrond die we voorzien. Zien hadden, maar je kunt in allerlei nieuwe constructies denken. Ja. En wat dat betreft was die studie van uh, die voor Rijkswaterstaat gedaan. Is, is eigenlijk een heel mooi idee om, als een stukje van de, van, het, uh, van de oplossing. De vraag is eigenlijk wel: hoe realistisch is dit? Als je nou ziet dat de afgelopen jaren dus alleen maar bos is verdwenen, dat uh, het bijstoken van houtsnippers wordt gesubsidieerd, maar het planten van bos niet. Hoe realistisch is het dan dat deze projecten er komen? Nou, ik denk dat. Uh... Het zal inderdaad een grote opgave worden om, om, dit, om deze plannen werkelijkheid te laten worden. Um, onze, de huidige regering die gaat nu ongeveer beslissingen nemen over het Nationaal Energie- en Klimaatakkoord. En daar worden inderdaad voor alle sectoren worden maatregelen neergezet. En we moeten ook niet vergeten dat het in alle sectoren heel lastig zal zijn. Hoe, hoe ga je echt de transportsector aanpakken? Hoe ga je echt de, het vliegen naar de Middellandse Zee voor drie tientjes aanpakken? Hoe, hoe ga je iets naar huizen dat met zonnepanelen? Dat wil dan nog wel een beetje lukken. Ja. Windmolens op zee, dat wil ook nog wel een beetje lukken. Dat zijn allemaal maar kleine bijdragen. En dit bossenplan is er ook een kleine bijdrage in. Ja, en daar hoort dus ook de vraag bij. Hoe ga je dat van de grond tillen? En wat is het antwoord op die vraag? Wie... En wie moet dat doen? Nou, er, er komt toch een, een, een uh, vanuit de sector. He, de, Nederland heeft een, een kleine bos-, bos en natuurbeheersector. We hebben een paar grote boseigenaren. Staatsbos, beheer, natuurmonumenten. Hmm. Zij kunnen voortrekkers zijn. Maar ook de, de regering zal natuurlijk... Uh, uit het Nationaal Energie- en Klimaatakkoord... zal ook de middelen vrij moeten moet maken. Echt de echte minister moet uh, hier de, hand, de, de schouders onderzetten. Ja, zetten. en we hebben niet voor niks een, een ministerie nu van EZK. Ja, en, en, en klimaat dus. Uh, e ja. Economische zaken en klimaat. Ja. Wiebes? Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, ja, hij heeft op het gasdossier heeft hij, uh, resultaten geboekt. Verwacht u hier ook iets van hem? Ik verwacht wel dat het Nationaal Energie- en Klimaatakkoord. ook op het gebied van landgebruik, dus in, in landbouw en in bos, dat daar ook de maatregelen zullen komen. Ja. We gaan het met u volgen. Hartelijk dank dat u hier, dat u hier was. Gert-Jan, nabuurs, professor aan de Universiteit Wageningen. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Ook Gelderland. De Krant van West-Vlaanderen. Verst Beton. Tubansia. En De Limburger. Reporters.nl. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Een huisarts uit Maastricht wordt verdacht van de moord op zijn schoonmoeder... meldt Dagblad de Limburger. Een Limburgse notaris wordt verhoord in de moordzaak onder huisarts GW. Justitie verdenkt de notaris van onjuistheden... in het opstellen van akten van de schoonmoeder van de huisarts die onder verdachte omstandigheden zou zijn gestorven... in verzorgingsthuis Marta Flora in Maastricht. Een verdacht sterfgeval in een Maastrichts verpleeghuis. De huisarts wordt verdacht van moord. Twee collega's van de Limburger die hebben de zaak minutieus gereconstrueerd. Sinds de publicatie zijn er ook nog nieuwe ontwikkelingen... want nu wordt ook een notaris verdacht in de moordzaak. Sors van Beek, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt dit samen met Annelies Hendricks uitgezocht. Waar, waar begon ja. dit verhaal voor jullie? Nou, uh, letterlijk en heel banaal, maar in de kroeg. Wat gebeurde uh, daar? Ja, nou, daar uh, raakten we in een. Uh, of eigenlijk ik in een gesprekje verzeld. Uh, met, uh, met uh, indirect betrokkenen. En uh, zo kregen we voor het eerst eigenlijk lucht van, uh, van deze zaak. Want wat werd je want daar tot... verteld? Uh, eigenlijk kort gezegd dat, dat, er een onderzoek, uh, dat er een onderzoek liep. En uh, dat is eigenlijk best wonderbaarlijk. Want Maastricht is niet zo'n grote stad. En uh, nadat we een beetje verder gingen graven bleek dat dat onderzoek al uh, uh, negen maanden gaande was. In een kleine stad als Maastricht. En tot dat moment was hier stilgehouden. stilgehouden. Helemaal, ja. Ja. Hoe, maar hoe is dit, deze zaak gaan lopen? Wat is, er, wat is er gebeurd? Was het beginpunt van de zaak? Er is een, uh, uh, ja, ik moet eventjes bij vertellen dat we uh, in deze zaak hebben we heel veel uh, op eieren moeten lopen ten aanzien van de bronnen die we, die we gesproken hebben. Dus ik uh, zal me soms een beetje wolliger moeten uitdrukken dan dat misschien in een dat andere gevallen. Dat is gewoon gebruikelijk. Ja. Uh, ja, precies. Maar een, een, een betrokkenen, laat ik het zo even zeggen, die is uiteindelijk uh, die is naar de inspectie voor de gezondheidszorg uh, gestapt. Uh, een maand of twee. Na het verdachte sterfgeval. En wat met was er dan verdacht aan het sterfgeval? Er, er, het gaat hier om een vrouw van hoe oud? Uh, ze was uh, 76. 76. En uh, ja. woonde ze sinds kort in dat verpleeghuis? Nou, een maandje of moet ik even terugrekenen, een maand van 8, 9 ongeveer. En zoals hmm. daarvoor had ze in, uh, in Frankrijk gewoond. En ze was door. Die arts die uh, ik noem het even haar schoonzoon. Maar feitelijk zijn ze pas een maand ongeveer na het overlijden uh, zijn ze getrouwd. Die, dus die arts ja, ja, met ja. de dochter. Hij was toen de verloofde, zeg maar. Ja. Um, even kijken, wat was de vraag ook lang uh, uh, nou, oh ja, verdacht was? Ja, lang zij in, uh, in Nederland was, dat is dus nog maar enkele maanden. En het is dus de huisarts die tevens uh, familielid was. En de, uh, wat er verdacht aan was, volgens uh, zeg maar betrokkenen en personeelsleden... en oud-personeelsleden uh, van dat uh, verpleeghuis Marta Flora... die vonden het onder andere verdacht dat mevrouw toen ze kwam, de schoonmoeder... Uh, niet terminaal was. En die hebben uh, bij de inspectie gemeld eigenlijk dat mevrouw... terwijl ze in het verpleeghuis lag, uh, verpleeghuis lag dat ze in vrij korte tijd... Ja, zoals zij het formuleren, terminaal gemaakt is. Terminaal gemaakt is... Door ja. die huisarts, door die schoonzoon? Dat is, dat is de bewering van de, van de ik moet voortgemaakt even de personeelsleden. Ja. ja, ja, ja, maar voor jullie bronnen. Maar hoe zou die dat dan gedaan hebben? Door het toedienen van uh, hoge dosis medicijnen. Dat ging om twee medicijnen. Uh, kort gezegd een, een kalmerend uh, middel, een sederend middel, zeg maar, Rivotril. Dat zijn uh, blauwe druppeltjes. Die, zouden, of die zijn toegediend, dat staat ook wel vast, in de twee weken uh, voorafgaande uh, aan het overlijden. En de laatste paar dagen is, uh, uh, is er elke dag uh, Dormicum, oftewel uh, Midazolam uh, toegediend. Een, en wat daar heel, om, ja, uh, ja, een sederend middel, een ja. rustgevend middel, een spierverslappend middel. Ja. Maar wat daar heel opmerkelijk aan is en wat een van de uh, aanleidingen was... voor het personeel om zich te melden en voor de inspectie om erin te duiken... is dat uh, in ieder geval één van die leveringen van die medicijnen... die is aangeleverd bij het verpleeghuis buiten de reguliere apotheek om... Ja. Dus dat doet ook die is, wat uh, extra uh, uh, werk. Twee, ja, twee dagen voor het overlijden heeft uh, volgens uh, de bronnen. Uh, heeft, het, uh, heeft die huisarts uh, de medicijnen zelf afgeleverd bij het verpleeghuis. Dus buiten de normale uh, leverantiekanalen om. Was die vrouw uh, verder niet geïndiceerd voor dit soort middelen? Was er geen reden om haar dit toe te dienen? Uh, dat zijn twee vragen. in één, ze had uh, volgens uh, de registraties waar uh, tegenover ons uh, over gesproken is... had ze geen officiële indicatie als, uh, als dementerend. Want dit is een, een privé kliniek voor uh, dementerende ouderen. Oh ja. uh, en uh, mevrouw had kennelijk dus geen officiële uh, indicatie als uh, dement. Maar ze had ook geen verpleeghuisindicatie. Dus uiteindelijk komt het erop neer, het is een dure kliniek. Uh, in Maastricht betalen de, de bewoners uh, 7200 euro per maand. In andere vestigingen betalen sure. ze 9000, 9000 euro per maand. Maastricht is iets goedkoper, omdat het vastgoed iets goedkoper is. Um, maar in dit geval moesten de uh, familieleden... en in dit, dit geval dus de arts en zijn latere echtgenoten... die moesten zelf uh, de rekeningen volledig betalen. Ja. ja, niet dat het in het Nederlandse strafrecht relevant is... maar je vraagt je wel af, wat, wat voor belang heeft die man nou... om uh, Zoals hier wordt vermoed, die vrouw te doden of uh, uh, langzaam uh, naar de dood te helpen? Ja, uh, nou moet ik, moeten we natuurlijk heel erg oppassen met, uh, met speculeren. Dus ja. we weten dat er, uh, laat ik het maar zo even formuleren: we weten dat de recherche in de verhoren die ze houden met allerlei mensen, dat ze in ieder geval, uh, even mijn woorden goed kiezen, in ieder geval ook kijken naar mogelijke financiële motieven. Ja, dus dan zou die vrouw geld gehad moeten hebben... waar die schoonzoon en zijn vrouw de dochter dus op uit waren. Uh, dat ja, stellen we dan maar voor. Met, de nadruk op, met de nadruk op zou, want ja. ook dit deel dit hebben wij ook in, on, ook in, on, in ons onderzoek... hier hebben we de, de vinger niet goed achter kunnen krijgen nog. Nee. We weten ook niet of de recherche daar wel uh, verder aan is gekomen. We weten alleen dat er wel in die richting ook wordt, uh, wordt gekeken. We weten ook dat mevrouw wel vermogend was in Frankrijk en haar geld in Frankrijk was toen ze naar Nederland kwam... Was, stond vast onder, onder een bewindvoerder in Frankrijk. We weten ook dat er geprobeerd is om dat geld zeg maar, juridisch gezien los te krijgen... om de bewindvoering over te dragen naar Nederland. Ja. Dus we weten in ieder geval dat er dat soort bewegingen speelden. Plus we weten dat uh, uh, de Marta Flora, die verpleegkliniek... Uh, dat die uh, gesprekken hebben gehad en een soort aanmaningen hebben uh, uh, ingediend bij die arts... en zijn echtgenoten omdat zij de, uh, de rekeningen voor de bewoning niet betaalden. En betaal... hmm. daar was een betalingsachterstand opgelopen tot 53.000 euro. Ja, en de rekeningen hebben haar... die zijn tot op heden niet betaald. Nee, maar goed, ze hebben haar zelf naar, naar Maastricht gehaald. Dus uh, ja. dat dan vervolgens de rekeningen <kuggen> oplopen, lijkt me weer geen motief om... Uh, uh, een einde te maken. Maar goed, dat is inderdaad speculatie. Heel veel onduidelijk nog in deze zaak. Uh, hij is dus wel gewoon de huisarts van die kliniek. Daar, hij komt daar vaker voor andere patiënten ook? Uh, ja en nee. Hij is niet de officiële huisarts van die kliniek. Deze klinieken die werken niet met een vaste verpleeghuisarts. Uh, de leiding van die kliniek die vertelt dat ze, uh, alle bewoners, of patiënten, uh, hoe, hoe je het wil noemen, huh? dat die uh, hun eigen huisarts kunnen kiezen, vrije artsenkeuze. Uh, vrije artsenkeuze. Ja. Uh, we hebben andere bronnen die vertellen, nou, dat valt wel mee, want de leiding van dat verpleeghuis die stuurt per vervestiging, in ieder geval in Maastricht, wel degelijk aan op het uh, zaken doen met één bepaalde arts. En dat was in dit geval deze dokter uh, GW. Hmm. Uh, maar uh, ja, formeel zeg maar is hij de huisarts, de gekozen huisarts van de, van de liggende uh, bewoners. Ja. En in die hoedanigheid kan hij in en uit lopen. En dat is een deel van, het, van de casus en van het probleem. De leiding van dat verpleeghuis die stel nu dat ze er flink mee in hun maag zitten, omdat ze, ook toen de verdenking eenmaal aan het licht was gekomen, uh, geen middelen hadden om deze arts de deur te wijzen. Oh, hij loopt er nog steeds dus rond. Uh, tot voor zeer kort. En trouwens oh. eigenlijk, uh, ja, incidenteel nog steeds. Vorige week hebben we nog gesproken met de leiding van die Marta Flora. Dus hij zit niet vast? Hij loopt... Hij zit niet vast. Maar wat zou die notaris nou gedaan hebben in dit hele verhaal? Kort nog. Uh, de... Uh, even kijken hoe formuleer ik dat. Een is verplicht om uh, vast te stellen of degene die tegenover hem zit, de comparant of comparante, dat hij uh, voldoende in staat is om te begrijpen wat er wordt gezegd. Dus of iemand niet, uh, niet krankzinnig is of hmm. dement is en de taal begrijpt. En de verdenking zou zijn dat hij daar kennelijk in een van die akten heeft ingevuld dat mevrouw de taal of voldoende in staat is om het te begrijpen inclusief uh, het begrip van de Nederlandse taal. Terwijl het personeel heeft verklaard dat ze geen woord Nederlands sprak. Sjors George, George van Beek van de Limburger. Het klinkt als een thriller. Uh, misschien okay. is het wel een misverstand, maar de feiten moeten nog op een rijtje worden gezet. Jij bent er al vast mee begonnen. Hou ons op de hoogte. En hartelijk dank voor deze bijdrage aan Reporters NL. Dadelijk debat in kwesties op Radio 1. Fijne avond. KRO en CRV. NPO Radio 1. Oké, okay, 1... Een...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 Vanavond 5 voor 10, VPRO-NPO 3, Olympische Gedachten in zondag met Lubach. Le fake news. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. NPO Radio 1.